7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het VU Medisch Centrum en productiebedrijf iWorks... worden verdacht van het schenden van het medisch beroepsgeheim. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Het ziekenhuis stond toe dat iWorks opname maakte van patiënten... voor het programma 24 uur tussen leven en dood iWorks wordt ook verdacht van het heimelijk maken van opnames. Het VUMC kreeg veel kritiek op het programma dat na één uitzending werd geschrapt. Het OM benadrukt dat het VUMC en iWorks als bedrijf verdacht zijn en dat dat niet automatisch betekent dat leidinggevenden worden verdacht.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 De geslachtsziekte gonoreu wordt steeds moeilijker te bestrijden... doordat de bacterie resistent wordt tegen steeds meer medicijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de ziekte dan onbehandelbaar is. In meerdere landen in Europa reageert Gonoreux niet meer op antibiotica... en ook in Australië en Japan. In Nederland lopen jaarlijks zo'n 6000 mensen de ziekte op. Hier is de bacterie nog niet resistent... maar dat is nog maar een kwestie van tijd, zegt het RIVM. De A50 bij Schaik in Noord-Brabant is in beide richtingen afgesloten... omdat een van de drie middenpijlers onder een viaduct is weggeslagen. Er is een vrachtwagen tegenaan gebotst. De politie Brabant-Noord zegt dat er geen acuut instortingsgevaar is... maar neemt geen enkel risico. Het weer. Vanavond en vannacht buien en een graad of 12. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANW-verkeersinformatie. Ah nee, U hoorde het al in het nieuws. Er zijn problemen op de A50 bij Os. Maar voor de rest is de avondspits bijna voorbij. Behalve een paar aanrijdingen op de A10 zuid richting Amersfoort... voor knooppunt Amstel. Drie kilometer stilstaan. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam, de A16 vanuit Breda. Voor de afrit Rotterdam Centrum, vier kilometer. Op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. Ja, dan de problemen ten oosten van Os. De A50 Eindhoven Os is voorlopig dicht. Het gaat heel lang duren. En dat is bij knopend Paalgraven door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staan lange files vanuit Eindhoven tussen de afrit Zeeland en knopend Paalgraven: 8 kilometer. Vanuit Arnhem is de weg al dicht vanaf Ravenstein. En vanaf daar moet u omrijden. En op de A59 loopt het vast vanuit Den Bos tussen Nieuwland en knopend Paalgraven: 9 kilometer. Het mag duidelijk zijn, u kunt beter omrijden met een wijde boog om die problemen heen. Dat kan zowel vanuit Arnhem als vanuit Den Bosch over de A2 en de A15. Schaatsen produceren tijdens een hittegolf en strandslippers bij min 20. Ondernemers zijn het seizoen vaak ver vooruit om zo op het juiste moment te kunnen pieken met hun omzet. De specialisten van ABN Amro Commercial Finance helpen u met kennis van uw debiteuren en voorraden bij het inspelen op snelle groei.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 6 2012 en Radio 2 is weer van de partij. Deze week elke middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag op Radio 2. Op 6 en Radio 2. Deze week samen bergop. op. Kijk voor meer informatie op radio2.nl. Wat verborgen is nu ook als e-book maar 5.95 op libris.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Het was 1976... Hij was 26 en voor het eerst in New York een jaar later dan gepland... want je moest voor je 25ste in Amerika geweest zijn, anders schoot het niet op. Maar hij was veel tijd kwijtgeraakt aan van alles en nog wat... dat bij het succes van een jonge talentvolle modefotograaf hoorde. Het begin van een feest zonder einde, totdat een spierziekte alles in één klap... Veranderde. Hier is Bart van Leven. Uw presentator is Petra Apostel.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 Leuk dat je er bent. Dank je. Uh, ik, ik zei al voor de uitzending tegen je... ik ben gewoon eigenlijk groot geworden met, met de beelden die jij maakte. In de avenue ja. bijvoorbeeld. Hè, waar je eigenlijk een van de prominente fotografen van was. In combinatie. Dat waren er een aantal hoor. Ja. Ja, ja, maar ik herinner mij de beelden nog wel. Want jij ging heel vaak op pad met Anconé. Frans Anconé. Ja, dat was hem, ja. En dat waren ja. schitterende ja. glamourfoto's in de jaren tachtig. We mochten hele leuke verhalen bedenken. We mochten heel veel leuke spannende plekken toe. Ja. En dan konden we met enorm budget, zeker voor die tijd uh, in verhouding tot nu, heel erg veel doen. Ja, wij gaan zometeen een trip langs de Memory Lane maken met z'n tweeën. Aan de hand van het boek wat je hebt geschreven, een heel mooi boek, het heet Nabelichting. Het is onlangs verschenen, daar heb je je hele geschiedenis in opgetekend. Ook de geschiedenis van de ziekte die jou de das om heeft gedaan. Althans, niet helemaal moreel, maar wel wat betreft het fotografenwerk wat je neer hebt moeten leggen. Uh, jij zit hier nu. Hou jij dat goed vol, zo'n uur praten? We gaan het proberen. In de gegeven, gegeven omstandigheden. Ik kan het van tevoren niet altijd helemaal goed zeggen. Wat zullen we gaan dat, doen dat als, je even, als je even wil uitrusten? Dan gaan we ja, een muziek draaien. Een plaatje opzetten, denk ik. Lijkt me een heel goed idee. Goed. Uh, bereid je echt voor op een uitzending als dit? Of op zo'n inspanning als dit, moet ik zeggen? Ik, doe, ik moet altijd rustig aan doen. Dus ik, ja, ik probeer alleen niet nerveus te worden. Want dat, dat uh, stress vergt ook enorm veel energie. Ja. Dus dat is... Uh, ik probeer wat afleiding te zoeken, maar voor de rest, ja. Ik kan, nooit, ik kan me nooit uh, druk maken overdag. Ik kan nergens mee bezig zijn. Dus mijn, mijn dag is gewoon hetzelfde als altijd. Ja, je, je so. zegt aan het einde van, van je verhaal. meen ik dat je het liefst in de tuin zit met de zonnebril op. Ja, ja. kan ook slecht tegen licht. Hoort oh. er ook bij. En, en wat, uh, wat, wat geeft die tuin, of dat zitten in de tuin met die zonnebril op? Ach, ja, die tuin is zo fantastisch. die geeft zo ontzettend veel rust en zoveel. Uh, uh, gewoon de, naar de vogels te kijken. Op het ogenblik is het helemaal geweldig. Met zo'n nest met koolmeesjes... om die in en uit het hokje te zien vliegen. En het uh, beest te zien. En alles wat weer opnieuw tot leven komt. Klinkt, een klinkt zen, wat je nu allemaal nu vertelt. Ja, het begin van zen, geloof ik. Het begin van ik, zen. Ik, ik, ik geloof dat als het echt werkelijk zen is... dat je daar dan niet meer op let. Dat je werkelijk... In dat tot verlichting ja. gekomen bent als je, als je niet eens meer realiseert... dat de tijd uh, voorbij gaat door uh, het zien vallen van de bladeren. Maar dat is wel iets waar jij naartoe moet ge geven, je uh, fysieke conditie. Dat is wel waar het op uitkomt, ja. En, want ik heb je, je zo'n natuur? Rust want, want ik heb nu een boek gelezen van een man... die uh, voornamelijk heel veel aan het vliegen is geweest, aan het rennen. De doer, deze ziekte, past totaal niet bij mij. Nee, ik ben iemand die constant iets wil doen, iets wil ondernemen. En dat is misschien nu ook mijn redding. dat we Met een beetje energie wat ik heb, probeer ik toch steeds weer nog iets te doen. En al is het dan in fase, ik wil het toch voor elkaar krijgen. Ja. We gaan daarover doorpraten. Luisteraars, ik zei het al, u kunt reageren op deze uitzending... via onze website, via het uh, gastenboek radiokunstof.nl. Twitter.com mag ook, hashtag radiokunstof. U kunt ons ook zien zitten... U kunt dat ook zien op onze website radiokunsthof.nl. Want dan ziet u ons gewoon zitten. En uh, die linkerhand, ja. dat is dan weer Bart van Leeuwen. En ik, hier ben Petra Possel. Nou, en zo. Ziek. Gaan we een uurtje. Ja, dat is de camera. Ja, dat is hem, ja. ja. Je wil je <laughs> nog een beetje bemoeien met camerastandpunten. Of <laughs> geef je ja, je, hij je zit, gewoon hij zit er net, Ja, Hij zit gewoon een beetje zo, zo hier al of tussen, denk ik. Staan we er knap Lijkt op, regisseur? We staan Misschien er, iets uurt. hoger? Nou, ja. Dat is goed ja yeah. we, we willen onze onderkinnen <laughs> willen we zoveel mogelijk weg hebben daar komt het op neer uh, gast vandaag is Bart van Leeuwen modefotograaf in Rusten na een turbulente carrière je fotografeerde met zeer veel succes je reisde de hele wereld over ontmoette sterren als Mick Jagger Andy Warhol Mathilde Willink anderen zat dat over je oren in de wereld van de rich en the famous tot je met een doffe plof in de harde realiteit van het leven belandde. Er werd een ongeneeslijke auto-immuunziekte bij je geconstateerd. En je moest uiteindelijk je grote liefde, de fotografie, er aangeven. Dit ziekteproces begon toen je 50 was. net ja, 50? Was je ja, orde. net 50. Nu ben je 62 en leef je al 12 jaar. Ja. Ja, het liefst inmiddels met de, met de zonnebril op zittend in de tuin. Uh, je schreef over dit leven, nabelichting, een feest zonder einde. Zo noemde je je leven dat tot hield, je vijftig. Dat hield niet op. Dat was gewoon alleen maar vooruitgang, alleen maar plezier. Alleen maar nieuwe ontdekkingen. Probeer eens te beschrijven wat dat leven was, hoe dat eruit zag. Dat heb ik in het boek gedaan. Het was... Je ontmoet... Uh, Constant mensen, nieuwe mensen die ergens mee bezig zijn... die uh, uh, niet een obsessie hebben, maar een passie, hoe zo zou ik het noemen. En die, die vertellen je daarover. En dat, dat is ste steeds weer iets nieuws. Je gaat ervoor op reis, je gaat ze ontmoeten. Je mag ze dan, wat jij dan van ze vindt, wat je, wat je in ze ontdekt... mag je dan vastleggen, dan mag je, dan mag je jouw visie opgeven. Ja. Ja, dat, vind ik, dat vond ik altijd echt uh, al geweldig. En dat gebeurde dan over het dag met, met bijzondere mensen. Ja. En dat over, al, op allerlei plekken over de hele wereld. Dus ik, mijn horizon werd alsmaar breder en breder. En, en mijn mensenkennis alsmaar groter en groter. Dus het was ja, een, een constante ontdekking die uh, inderdaad zonder einde leek. Ja. Waarin je dus allemaal mensen ontmoet die je in een normaal bestaan niet had ontmoet. Maar jij hebt die camera op de buik. En dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk alles voor elkaar, hè? Dat is eigenlijk iets wat je heel in het begin... als je met, met de eerste keer met je cameraatjes, als je een klein jongetje naar buiten gaat, dan merkt. Dat je op camera bent, Mensen willen dan graag op de foto. Ja. Je kunt je op een gegeven moment je kunt je dingen veroorloven... Die, die je anders niet, niet zou kunnen doen. Ik had, de laatste expositie hing een foto... daar had ik vier grote foto's hangen... Hing een foto van iemand, gefotografeerd denk ik in 1965 of 1966... 15 of 16 was, dat is zo'n ontzettende prachtige meid. In, toen de Melkweg, de Fantasio heette het nog. Ja. En ik was voor mij geen mogelijkheid om in contact te komen met, met, met dat meisje. Maar wel toen ik mijn camera bij me had. Toen kon ik opeens een foto van haar maken en ik merkte dat ze dat daardoor gevleid werd. Ja. En ik mocht nog iets dichterbij zitten en toen kon ik kon nog iets betere foto's maken. Is het is gewoon een verlegen jongen, jongetje. Een wat? verlegen jongetje die op zo'n manier onder de mensen kon komen. Jij, jij, ja. jij citeert meteen al in het boek... Uh, wet nummer 1 voor, voor modefotografen. Don't fuck uh, the model. Dat was de wet van Stanley Sokolski. Ja, maar die had, jij, die had je wel goed opgeslagen. Het was niet zo dat jij uh, op een trip ging... om het vooral aan te leggen met de dames, of wel? Nee, dan is het end zoek natuurlijk. <laughs> dat, yes. dat, dat, dat, nee, dat, nee, dat was, dat was een uh, uh, soort wet, want hij zei er nog iets bij... Fuck die the editor. heeft dat de Brad. Ja. Daar gaat het om. En dan zouden het misschien de, de editors zich uh, uh, tekort gedaan voelen... als ze met een model aan de haal gingen. Ja. Ja. Dus dat was een beetje zijn, de, de, de politiek erachter. Want hij was agent. Ja. Maar hoe gedroeg jij je in die wereld? Want ik heb foto's gezien van ongelooflijk leuke, mooie jongen... om te zien, Spijkerjasje, spijkerbroek aan, leren jasje. Echt gewoon... Naar mijn idee uh, heel, heel natuurlijk... Uh, uh, Makkelijk. Uh, ik, ik had niet iets van, van, van, oh, wat is dit allemaal bijzonder... of wat is dit geweldig dat ik het daar steeds over had. Het, ik, ik maakte het mee en ik, ik genoot ervan. Het, uh, maar wel met gepaste afstand, begreep ik een beetje uit het boek... Ja, misschien gepast ja, Ik vind dat moeilijk te zeggen. Omdat het is gewoon mijn karakter. Om, ik ben wel spontaan en open. Maar ik, ik hoef niet meteen van alles uh, met iemand, uh, voor iemand te gaan beslissen. Of, of, of te gaan regelen. Nee. Ik wil kijken hoe je samen tot iets leuks kan komen. En ja. dat in een groep. Ja. Dat is een hele ja. vrij professionele houding. En je beschrijft ja. eigenlijk ook wel met een lichte ironie... die wereld waarin je terechtkomt. Die wereld van, van, van modellen, van... Van beroemde mensen, van ja. muzikanten. Waar toch allemaal high, high. Uh... De ironie komt van het feit dat heel veel mensen dat die eigen wereld heel belangrijk vonden. Hmm. En er zelf, naar mijn idee, te belangrijk over deden. Niet allemaal natuurlijk. Maar die vonden het allemaal heel wat. En dat, dat had ik niet zo erg. En misschien is dat, dat hetgeen waardoor ik er makkelijker in om kon gaan. Hoe, was het er, hoe kwam het dat jij dat eigenlijk niet had? Ik die, denk dat het door mijn opvoeding komt, mijn achtergrond. Dat het. Uh, uh, als, als, als kunstenaarszoontje ontmoet ik allerlei mensen die in de belangstelling stonden vaak. En, dit, en gek deden. Uh, en gek deden. En dat waren gewone mensen en dat waren leuke mensen. En dan zag ik wel dat ze op de televisie kwamen in die tijd of in de kant stonden. Maar ja, ik kende ze als gewone mensen. Dat was voor mij niet echt uh, heel bijzonder. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik daar dan een soort van nonchalant, of, uh, nonchalant gedrag of uh, makkelijk uh, met ze om kon gaan. Waardoor je makkelijk kon bewegen ja, eigenlijk ja. in die wereld ah, van beroemde mensen. Ja. Ik denk het wel, dat dat ermee te maken heeft. Het zal ook gewoon karakter zijn, maar ik denk ook dat het opvoeding een gedeelte. Het is een tamelijk uh, naarbeeld wat je hier en daar schetst van, van je jonge jaren. Heel confronterend met een gewelddadige vader... die eigenlijk ja. steeds, uh, ja. uh, behalve egoïstischer, ook gewelddadiger werd. Ja, dat klopt. Die, uh, hij was erg gefrustreerd. In zijn het, kunstenaarschap? In, in, in zijn kunstenaarschap. Het feit hoe hij uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Hoe hij ondergedoken geweest is. Hoe hij uh, naar zijn idee als kunstenaar niet voldoende gewaardeerd werd. Vrienden van hem, veel uh, Jan Molkers uh, en, en Constance Wieboud. Uh, veel meer aanzien hadden. En hij kon dat net niet bij, bijhouden. En dat had ik op de een of andere manier in de gaten. En... Dat is eigenlijk van jongs af aan is dat, is, ja, niet echt een strijd geweest. Maar, maar hij had het wel, wel over, over de kunst en de dingen die hij maakte. En als ik daar op of aanmerking over had... gewoon dingen die echt van mij van binnen uitkwamen... nam je me dat altijd ontzettend kwalijk. Dus hij heeft van jongs af aan al een enorme strijd met mij uh, aangegaan... over wat goed en wat slecht was in kunst... terwijl hij mij het bij probeerde te brengen... Uh, maar voor hem dingen vaak heel theoretisch, terwijl die voor mij eigenlijk al gevoelsmatiger aanwezig waren. Hoe bepalend is dat geweest, uh, deze vader, voor de man die jij bent geworden? Het is zo bepalend geweest dat ik gewoon, hij gewoon helemaal altijd gesteld heeft dat het met mij nooit iets zou worden. Mm -hmm. Dus ik heb hem altijd uh, op een bepaalde manier toch, uh, in ieder geval voor mezelf moeten bewijzen. En daardoor ben ik eigenlijk nooit echt tevreden geweest. En daardoor ben ik misschien langer doorgegaan Niemand iemand anders... Die, die, die gezegd werd van het is allemaal gemeld wat je doet. Want, inmiddels, wat je... want je was eigenlijk in no time... behoorde je tot de top van de Nederlandse modofotografen. Ja, dat ging heel snel. Ja. Uh, je, je leefde in New York, je werd ingevlogen ja. op Caribische eilanden. Nou ja, ja, ik lees het, het water ja. liep me uit de mond... Ja. Ja, je ook van Karim hè? Ik hou ook van eilanden ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik dacht, goh, jeetje, ja. wat doet die man het goed? Ja, dat goed. Het is zo'n korte tijd. Een paar jaar tijd, ja. ja. ja. Maar voor een, je hebt dan echt rigoureus een streep onder die jeugd moeten zetten... Om, om... Mijn vader was gewoon op een gegeven moment vandoor toen ik twaalf was. Oké, okay, maar hij heeft, hij heeft je wel getiranniseerd. Hij heeft me getiranniseerd. Hij heeft me, me uh, al, iedere zondag mee naar het museum gesleept. Hij heeft me al opgewezen. Op ja. nee, maar dat waren, dat waren allemaal stalen wetten en, of ijzeren wetten. En als ik iets tekende en die, dat beantwoordde niet aan die wetten... dan werd het uh, in de hoek gegooid en dan werd ik voor wat gescholden. Dus ik werd echt, wat dat betreft, heel streng opgevoed en enorm ja, uh, afgeknotten, uh, ik kon me helemaal niet ontwikkelen. Ik wilde eigenlijk graag tekenen en schilderen. Ja. Hoe, maar hoe heb je je dan toch zo goed kunnen ontwikkelen? Hoe heb je dat losgekregen? Um, toen mijn vader er op een gegeven moment vandoor ging... en mijn moeder van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt... om met mijn zus en mij te verhuizen... Uh, heeft ze voor mij een camera gekocht. En ben ik gaan fotograferen. Gewoon een boxje van de HEMA en met een paar rolletjes. Ja. En dat ben ik gaan doen. En daar eh, had ik ont onmiddellijk ontzettend veel plezier in. Ik ontdekte onmiddellijk de krachten van... dat ik eh, door bijvoorbeeld dingen te kaderen in één keer belangrijk kon maken. Op het moment dat je er een kadertje omzet... krijg je het een bepaalde waarde die het eerst nog niet had. Ja. En als je dan nog iets dichterbij ging, of net iets hoger of lager... dan gaf het nog iets meer weer... Uh, van wat je erover voelde. En, en dat, ja, dat ging heel erg vanzelf. Te, en dat gaf me ook ontzettend veel plezier. Ik dacht, hé, hey, En dan kan ik gewoon laten zien wat ik vind... zonder dat ik daar een heleboel over hoef te, te vertellen. Want dat kreeg ik ook de kans bij mijn vader niet uh, toe. Te het zeggen, gesproken woord. Te zeggen, ja, te zeggen wat ik vond. Nee, dat werd onmiddellijk... halverwege de eerste zin werd het over het algemeen al... En deugde dat al niet. Dus... En mijn moeder die... Ja, die, die gaf me daar veel meer vrijheid en die liet me helemaal gaan. Het was ook zo dat mijn moeder bijvoorbeeld uh, was restauratrice. In de oude kerk ja, in, ja, in Amsterdam. Ja, olieverfschilderijen schoon eerst. En daarna uh, heeft ze dus in die, in die oude kerk kerkrestauratie, uh, plafondschilderingen gerestaureerd. Maar die kon ook heel aardig boetseren. En bijvoorbeeld in tijden dat ze thuis wat minder verdienden... maakte mijn moeder kleine naakte figuurtjes die door een kunstnijverheid winkel in mijn vaders ogen... Een, een, een verschrikkelijke winkel, een zaak, voor heel veel geld eigenlijk verkochten. En het was dan niet onder het modder van kunst. Maar er kwam wel weer brood op de plank. Dus dat kunst was voor mij iets, iets, iets heel vreemds. De kunst van mijn vader, dat sloeg allemaal niet aan. En de kunst van mijn moeder, wat geen kunst mocht heten volgens mijn vader... Wat minderwaardig was. Wat minderwaardigheid was, daar konden wij goed van eten. Ja. Leek, dus, leek jij, leek dat, jij meer, uh... Tendeerde jij meer of trok jij meer naar je moeder? Ja, ik leek, ik was het evenbeeld van mijn moeder. Ja, ja, ja ik leek erg op mijn moeder en gevoelsmatig ook, gevoelsmatig ook. Wat betreft een makkelijke omgang met mensen, eigenlijk het, uh, uh, ook. Mijn moeder stond er erg op dat mensen de waarheid spra spraken. Ik kon tegen mijn moeder niet zeggen van we gaan dit en dat doen en dan niet nakomen. Bij mijn vader lag dat heel anders. Mijn vader kon enorme verhalen vertellen. En dan maakte het eigenlijk ook niet meer uit wat er nou verder zou gebeuren. Die bouwde iets op, een fantasiewereld is noods. Mijn moeder die was veel strikter daarin. En je moeder had... Um, ja, die, die ging de kant van de toegepaste kunst eigenlijk op. Ja. Net als het jij. maakte haar niet zoveel uit. Maar net als jij eigenlijk. Opdrachtgevers, vanaf... ja. uh, opdrachten. Ja. Niet dat hele vrije werk wat zogenaamd dan kunstzinnig ja. is, maar... Exact. En dat was, was voor mij ook, als ik dat als enige in de klas... in mijn korte broek naar school moest... dat ik, godverdomme, die kunst. Zeg, dan moet ik nu kou leiden vanwege de kunst? En terwijl mijn moeder daar geen moeite mee had... maar wel die beeldjes kon maken en die schilderijen schoon kon maken. Want, eh, dan had we het wel oké. Okay. Ja. Dus Bij mijn moeder was het veel leuker. Tof, <laughs> ja, dat snap ik. En gelukkig, gelukkig ja, heb maar, je daar ja. het grootste deel van je leven ja, ja, ja, ja, bij haar ja, ja. geleefd. Althans, je jongen. En daar ook die, die fotografie kunnen ontwikkelen. Ja. Dat, dat stimuleerde zij ook. Wat ik, wat ik opmerkelijk vind in dit boek: hoe je dan uh, ja, je eerste geld verdient bij iemand die je eigenlijk uh, ook, uh, die jou kleineert. Eigenlijk op een vergelijkbare ja. wijze als je vader. Er zijn drie van die figuren in mijn, va in mijn leven geweest: mijn vader, mijn leraar Frans en FG. Deze mogen ja. allemaal standrechtelijk. <laughs> <laughs> ze zijn maar overleggen. dat is dus een patroon. Ja, ja die kwam ik steeds weer tegen. Of je zocht ze steeds weer op. Precies. Je kon er geen ja. weerstand aan bieden? Nee, ik, exact. Ja, ik was daar gevoelig voor. Ik, uh, liet, ik kon me laten manipuleren door die, door die mensen, door, dit, door die machtsstrijd die ze begonnen. Hoe, hoe was het voor jou om, om eigenlijk zo succesvol on top of the world te zijn? Want dat was je, gaf dat ook echt uh, die voldoening waar je misschien naar hunkerde? Of die bevestiging wellicht? Niet op die manier dat ik me realiseerde van nu ben ik aan de top. En dit is allemaal geweldig. Ik had gewoon een hartstikke leuk leven. Met allemaal leuke mensen om me heen. En leuke restaurants en leuke reisjes. Dat was allemaal geweldig. En dat was ik, ja, dat was ook wel, dat realiseerde ik me wel dat het gewoon heel erg leuk was. Het was. Niet zo van, van uh, dat ik handen rond rondliep. van uh, ik heb het helemaal gemaakt en uh, kom op. Nee, ja, maar het, er ik, zat. Zo ging het gewoon het, Ja, maar er zat toch een soort, soort, soort smeulende zeer aanwezig ambitieonderwijs spraken bijvoorbeeld met Gerard Wessel, collega-fotograaf... die ja. ooit nog stage heeft gelopen ja? bij jou. Ja. En hij zei, nou, hij was een zeer wereldse fotograaf, letterlijk... want zijn chique reistassen stonden altijd klaar in de studio. Hij was getrouwd met Apollonia van Ravenstein. Ja. Het topmodel in New York dat met Richard Avedon en Irving Penn had gewerkt. Hij was de top van Nederland als het gaat om modefotografie, En hij had de ambitie om door te stoten naar het buitenland. En als hij niet ziek was geworden, was dat vast... En was dan zeker gelukt, daar ben ik van overtuigd. Hij had de kwaliteit om bij de Volk Italië of Frankrijk te kunnen werken. Nou, die Gerard zeg. Voor die bladen, we hebben hem niet betaald voor deze groot. <lacht> voor die bladen moest je wat ouder zijn ja, ja, en waar. je kwaliteit al jaren ja. hebben bewezen. Ja. Dan nemen ze geen fotograaf op ja. basis van ja, een reportage. Nee, was dat inderdaad, geeft hij nu weer wat jij. Ja, ja, waar wilde jij heen met je fotografie? Ik wilde eigenlijk gewoon doorgaan wat ik aan het doen was. Die, ik. Uh, de verhalen maken. Antineringen maken. Dus, dus, dus verhalen bedenken... en daar de modellen en de kleding die gefotografeerd moest worden... Uh, bij, bij gebruiken. En dan ging het mij niet zozeer om de kleding die ze aan hadden... maar om het verhaal wat ik bedacht en of ik dat... op een geloofwaardige manier in beeld kon brengen. En daar had ik verschrikkelijk veel plezier in. Als dat lukte... Dat, ja, uh, ik, kon, ik kon echt niks leuks bedenken. Ja, want het waren vaak. Antreneringen, antreneringen, antreneringen, antreneringen, ja. en het was drama, raad. grootste meeslepend ja. wil ik leven. Zo zagen jouw foto's eruit, hè? Ik probeerde het wel, ja. Ja, ja dat vond ik wel leuk. Maar realistisch. Realistisch? Het moest, het moest wel kunnen. Het moest altijd nog kunnen. Mocht op de rand zijn, maar het moest kunnen. In een tijd dat er niet getrukt werd en niet. In die Geen eigen... Photoshop, nee. Dat nee, was er nee, nog nee, niet? Nee, nee, nee. Het nee. moest in één keer. Eén foto, knik. De situatie veroorzaken. Zorg dat de situatie ontstond, die je in je hoofd had... en ja, dan op een documentaire-achtige manier uh, daar proberen we een foto van te maken. Dus alles is in feite afgesproken, alles is geregeld, alles is eigenlijk bedacht. Maar het moet en plotseling het dan overkomen. laten gebeuren ja. en het dan op een documentaire-achtige proberen vast te leggen. Waarom is dat Want realisme zo belangrijk? Hoe de geloofwaardigheid... Dus je moet kunnen die, denken ik, dat van die grote ik, filmtrap... dat dat model in die, knal, die glimmende blauwe jurk met die prachtige hakken... dat die zo neergevallen dat het echt is, is dat als het, het ware. Het, het, ja, dat het, echt, uh, dat het echt is. Dat het kan. Dat je niet meteen het idee hebt, hey, dit is een foto van iemand die zo neergelegd is. Dat je de, even de illusie hebt als je het ziet, dat je denkt van... daar ligt iemand, zoals in een goede film, die geloof je... Dat je niet denkt van hé, hey, dit is een studio en dan is een trap en dan ligt een model op. En dan hebben ze dat bijgezet. Ja, dus en kwas een geef. Het was een gekke tijd gehad en iedereen vond het waanzinnig. En toen is er op de knop gedrukt en nu hebben we dit. Nee, dat, dat vind ik het niet. Nee, nee Bart Nieuwhuis, een vriend huh? van je, en fotograaf, die zegt hij wilde filmische foto's maken. Fellini-achtige verhaaltjes. Bij hem was, altijd, was het altijd ongedwongen, een snapshot shopachtig. Maar ondertussen was het helemaal uitgedacht en technisch voorbereid. En daarmee onderscheidt hij zich op zo'n hoog niveau, dat maakt hem tot het icoon van de Nederlandse modefotografie. Ja, Je leeft nog gewoon, maar het lijkt wel... Oh, oh, oh. <laughs> ja, dank je, Bart. <laughs> Vind je het overdreven? Nou, het is, het is wat ik probeerde. Dit is wat ik probeerde. Ja. Waar, ik, waar ik mee bezig was. Of wat ik... Wat ik ja, verder lukt het. Het, het? Toen ik net begon ermee... Toen waren het verhaaltjes met een begin en een eind. Dan, dan, dan gebeurde er iets en ontwikkelde zich en dan liep het af. Op het laatste deed ik het eigenlijk niet meer. Was het, waren het meer uh, losse beelden. Waarvan, waarvan de toeschouwer zelf eigenlijk een verhaal kon, kon bedenken. Was dat een natuurlijke ontwikkeling? Of had dat ja, met je, ja, met je ja, eigen het ontwikkeling gewoon... te maken? Of? Het, het werd een beetje vermoeiend. Want ik had, al, ik had in het begin, ik begon denk ik in 72, 73... heb ik het vier, vijf jaar gedaan. En toen had zowel ik als het publiek er genoeg van. Het werd enorm veel nagedaan. Het was een hele trend in Nederland. Een soort, uh, het verhaaltje. En op een gegeven moment was dat over. En dat komt toch een beetje op een gegeven moment... als je zoveel verhaaltjes om drie, vier in een week moet maken. Eigenlijk. En dat fotograferen. Ja, dan worden ze toch... de, de, de, de algemene kwaliteit gemiddeld wordt dan toch te laag. En... Ik kwam dus uit van, nou, het is misschien nog spannender... Als, je gewoon, als de toeschouwers zelf het verhaal kunnen bedenken... en ik geef gewoon in zes of acht foto's bepaalde sferen neer... die bij elkaar kunnen. Als je de foto's dan door elkaar haalt, mm -hmm. krijg je een ander soort verhaal eigenlijk weer. Dat vond ik ook wel weer, weer leuk. Maar de, je kijkt dus, eigenlijk best abstract, op een bepaalde manier... abstract naar iets wat figuratief is, hè? Ja, he? klopt. Ja. En ook heel anders dan je nu bijvoorbeeld in de fotografie ziet... de modefotografie... Ja. Ja, ik heb er misschien niet zo heel veel verstand van, maar ik zie vooral heel veel pruillippen. Ja, uh, en in de camera kijken. Ja. En een contactfotograaf model zie je heel erg veel. -model? Ja, Dus er is dus altijd een soort wisselwerking, zie ik op het ogenblik erg veel, tussen, tussen het model en de fotograaf. Mm -hmm. Zo van kijk naar mij, hè, je ziet de, er wordt veel in de lens gekeken, Ja, recht. Ja. waardoor er dus altijd een betrokkenheid is tussen het model en de fotograaf, tussen het model en het publiek. Dat Zoals doe jij en dat bij, deed jij niet? Dat deed ik niet, dat doen ze in films ook niet. Dus in film, ook als het schouder iemand in de lens kijkt, dan breek je de film en dan breek je de geloofwaardigheid. Ik stap je uit het verhaal? Ja. Ja. en dat is dus De derde, dus andere de, de, de, de, de derde wand, of hoe, hoe noemen ze dat ook alweer bij het toneel? Oh, uh, ja, dat kan wel, ja. Ja, ja. ja dus dan, weet je, dan, dan is de geloofwaardigheid weg. Dan ben je niet meer een toeschouwer in, in een verhaal... maar dan ben je betrokken ja. als toeschouwer. En dan kijk je niet ergens naar, maar je, dan hoor je erbij als iemand je aankijkt. En dat heeft volgens mij te maken met, met het feit dat nu ook degenen die die foto's maken... zelf ook een beetje in beeld willen zijn. Want dat is wat gebeurt... De fotograaf, wordt, de zelf fotograaf ster. wordt zelfster door contact te hebben met degene die op de foto staat. Dus door het aankijken, Hij die erbij betrokken is. Dus degene die het portret maakt, ja. reflecteert zichzelf. eigenlijk. Maar dat was in, eigenlijk al voor jou begonnen. Een, dat, dat is iets, dat Paul Heuft deed dat eigenlijk ook. Die werd ja, ook zelf in, heel erg een beroemde in figuur. In het? gebeurt het natuurlijk altijd eigenlijk. En, en Antrobuin is, is beroemd aan, geworden uh, ja. door de mensen die hij fotografeert. Maar eigenlijk is dat iets waar jij je liever een klein beetje van onthoudt, begrijp ik dat? Is, bij Anton is het natuurlijk anders die fotografeert dan die beroemde mensen. Ja. Maar wel op een hele bijzondere manier. En niet alleen omdat ze beroemd zijn. Het staat in het boek, schrijf ik ook op een gegeven moment, zegt Paul Huf tegen me, na een etentje. "Van als je beroemd wil worden, moet je beroemde mensen fotograferen. Ja, dat had hij ons zo'n beetje en uitgevonden dat, voor Nederland. Ja, en, dat, en op het ogenblik is beroemd zijn veel belangrijker dan bijvoorbeeld nog... dan dertig, veertig jaar geleden, en na het ik-tijdperk. E dat zijn onze nieuwe goden. Hè? De God bestaat niet meer, maar nu zijn het... Uh, de bekende Nederlanders, de, bekende Nederlanders, de voetballers sterren, met ja. enorme inkomens. Dat zijn onze nieuwe goden. Dus dat, uh, beroemd zijn is vreselijk belangrijk. En dat vind ik het bij Corbijn bijvoorbeeld jammer, want die vind ik buiten dat hij die, die beroemde mensen fotografeert ook dat hij een hele bijzondere fotograaf is. Mm -hmm. Dat hij een hele bijzondere kijk heeft en een bijzondere techniek heeft en bijzondere momenten weet te pakken. Daar staat niet alleen maar een beroemd poppetje op. Daar, ja, is, ik vind daar wel, is meer aan de hand. Dit, dit verhaal draag je eigenlijk ook uit in dit boek, in, in nabelichting. En ik vind het wel opmerkelijk, omdat juist jij gewoon iemand was... die dan, ja, ik zeg maar een stukje liep door het zand... en dan Jerry Hall tegen het lijf liep... Ja. en dan weer stond in één keer weer Mick Jagger... die stond dan weer naast ja. je, een ja. Ik Bedoel, je was gewoon totaal onderdeel van de Jet Set. Maar als ik die meteen allemaal ging staan fotograferen... dan zou ik dat gelijk weer niet bijpassen, denk ik. Nee. Dan denk ik van, oh, ja, meteen. meteen nee, nee. Ja. gewoon gedragen. Als je een Kamer gedragen. had of er gebeurde iets, zoals je met vrienden op een gegeven moment elkaar fotografeert, dat kan dan. Maar het gaat er juist om dat je ja, leuk met elkaar dingen doet. En als er dan iets gebeurt, nou dan maken we er een foto van. We hebben verkeersinformatie. De A50 tussen Eindhoven en Arnhem is nog steeds dicht bij Knoopend Paalgraven in beide richtingen. Daar is een vrachtwagen tegen een viaduct gereden. Vanuit Eindhoven staat er 8 kilometer file voor Knopend Paalgraven en vanuit Arnhem 3 kilometer. Het verkeer staat daar ook stil op de A59, Zonsdeel richting Os voor Knoppend Paalgraven 10 kilometer. Verkeer tussen Arnhem en Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen. In Kunststof praat ik vanavond met Bart van Leeuw. Hij is modefotograaf, zeer gevierd internationaal, zeer actief geweest. En op een gegeven moment kwam hij dus ook terecht in de scene van Andy Warhol, uh, van The uh, van Factory, waar alle grote en kleine der aarde zich verzamelden. En uh, ja, Lou Reed was daar ook in die buurt, en John Cates en, en, en al die vrienden... al die ja. modellen en fotografen, ga zo maar door. En dat heeft bijvoorbeeld dit liedje opgeleverd. You've got the money, I've got the time You want your freedom, make your freedom mine Cause I've got the style it takes And money is all that it takes You've got connections and I've got the art You like attention and I like your looks I have the style it takes And you know the people it takes Why don't you sit right over there We'll do a movie portrait I'll turn the camera on And I won't even be there A portrait that moves You look great, I think I'll put the Empire State Building on your wall For 24 hours glowing on your wall Watch the sun rise above it in your room Wallpaper art, a great view I've got a Brilla box, and I say it's art It's the same one you can buy at any supermarket I've got the style it takes And you've got the people it takes This is a rock group called the Velvet Underground I show movies on them, do you like the sound? Cause they have a style that grates And I have a heart to make Let's do a movie Here next week We don't have sound But you're so great You don't have to speak You've got the style it takes Kiss You've got the style it takes Eat You've got the style You got the style it takes a kiss. Songs for Drella. De ode aan Andy Warhol van John Kale. Ik zei net abusieflijk John Cage. Dat is die man die allerlei leuke dingen met cijfers doet... en nu in het Holland Festival is te zien. Maar ik bedoelde John Kale en Lou Reed. Vrienden van, uh, van Andy Warhol. En een van de ja, habitués... In het atelier van Andy Warhol is mijn gast van vandaag... Bart van Leeuwen, modofotograaf... die wat geld achteloos uit zijn broekzak liet vallen... omdat hij weigerde een portemonnee bij de hand te hebben. Ja, ik stond op. En het bleek dat het wat geld uit mijn broekzak was gevallen. Het bleef op het stoeltje liggen. En Warhol die ziet dat en zei... Hey, somebody lost some money. En hij pakte een grote rol tape en hij plakte het onmiddellijk vast. En zegt: now it's a piece of art. Ik was uh, te kwijt ja. ik kon naar fluiten. Ja. <laughs> en, dat, <laughs> en die truc heeft hij vaker uitgehaald. Um, hij wist ik, van heel hij, veel dingen geld te maken. Hij wist overal geld van te maken. En dat was, was eigenlijk nog dan aanvankelijk in de kunstwereld. Maar hij heeft het echt wel. Uh, hij heeft het ook gepromoot. Zij heeft op een gegeven moment ook iets in de tand van uh, real artists. Uh, making a lot of money. dergelijks. Ja. Ja. Uh, wat, wat, wat? wat? Wat stond jij nou zo aan in die wereld? Want het is natuurlijk ook een wereld vol grote ego's. En daar had je er al een van in je jeugd gehad. Ja. Het is ook een wereld van een heleboel nepperij. Kletspraat. Ja, dat klopt. Dat wordt straks ook de tekst hier op het telefoon. <laughs> Mag je nog niet zeggen. Ja, nee, nee. Nee. Uh, nee, maar Wat, wat, wat, wat dus trok aan? me aan? Het, uh, ik kwam er ook een beetje in terecht... Ook een beetje onbewuste aantrekkingskracht misschien. Het was ook wat, wat erg gebeurde. Mm. Wat, wat de, de cultuur van het moment was. Wat op dat moment uh, scherp van de tijd was. En dat is wat me interesseerde. Wat er, wat er gewoon gaande was in de wereld. Op gebied van kunst en cultuur. Dus daarom denk ik dat ik daar in de buurt wilde zijn. Maar dat gebeurde. Het maakt, je maakt mm. namelijk ook wel de indruk in dit boek dat je dat je een ankerloos bestaan wilde leiden. Niet vastzitten, altijd een koffer in de gang. Altijd een koffer in de gang uh, betrekkelijk bijna verantwoordelijkheid. Waarom? Het gaf me vleugels, het gaf me dat, een, soort, een soort lichtheid... En, uh, waardoor ik uh, naar mijn idee me optimaal kon ontwikkelen. Dat ik niet vast zat aan... aan, aan, aan ja, ik had, ik had mijn huis in Amsterdam vast. Maar dat ik juist ja, zo flexibel mogelijk was, uh, waarom wilde ik dat? Dat gaf me ja, dat, dat gevoel van vrijheid. Nou ja, ik, vrijheid. Ik kan me namelijk zomaar met mijn ogen, ogen dicht voorstellen dat je niet het beste voorbeeld van een gezin bijvoorbeeld had gezien mm. of meegemaakt. En dat je dacht, dit ga ik in ieder geval niet zo doen. Nee, terwijl ik, ik heb ook wel goede gezinnen gezien. Eh, dus dat, uh, maar misschien, misschien heeft dat er ook bij gehoord. Die, ik heb ook heel lang gedacht dat ik nooit vader zou worden. Ik ben ontzettend blij dat het uiteindelijk wel gebeurd is. Ja, je zoon is 15. Maar, maar, maar dit idee van vrijheid ongelimiteerd, geen verantwoordelijkheid hebben... Was, ja, dat was heerlijk. Daar geloof ik er enorm van. Was jij zelf eigenlijk onderdeel van dat hele rock'n'roll bestaan? Ik bedoel, leefde jij net zo hard als, als de mensen om je heen? Mm, ik was toch een beetje beschouwer... Op een bepaalde manier wel, maar niet voor de volle 100 procent... Zoals, zoals ik sommige mensen wel bezig zag. Zoals, iemand waar ik vaak veel mee geweest heb, helemaal brood en dergelijke. Nee, dat, dat kon ik echt niet bijhouden. En dat, dat wilde je dat, ook niet bijhouden? Dat, dat wilde ik ook niet bijhouden. Dat was voor mij was tot, toch ook te beperkt, eigenlijk. Dat ging te veel één kant op. Ja. En mijn idee was dat toch, toch niet, niet oké. Okay. Dat je dan... Het, het, ja... Alsof je gewoon jezelf in de weg ging zitten op die manier. En, dan, je bent, en fysiek ging je er gewoon al onderdoor. Dus dat, dat nachtleven, het drugsgebruik, het uh, overmatig veel drinken... en dan niet één keer, twee keer per week, maar iedere dag. Daarmee kan je, kan je niet meer fotograferen. En juist het fotograferen was het hetgeen wat me het allermeeste plezier gaf... en wat me tegelijkertijd ook weer die vrijheid verschafte. Ja, want, want je collega's vertellen wel dat jij wel een jongen was... die om zes uur ochtends gewoon op was, omdat dan het licht het mooiste was. En dan kon je gewoon het beste werken. Ja. Ja, dat, dat, en dat gaat niet goed samen met natuurlijk alleen maar nachten doorhalen. Nee, dat kan je een keertje doen. Ik ja. heb een verhaaltje van in, in het boek dat het, dat, dat, dat het wel gebeurt. Het gebeurt natuurlijk wel eens dat je doorhaalt en dat je toch aan de slag moet. Ja, ja, goed, dat kan gebeuren. Maar je bent jong. Dan moet je dat fysiek uh, maar eventjes tegen kunnen dan. Maar het was niet zo dat je... Dat je ik kan je niet verantwoorden uh, ten opzichte van je klanten. Je bent je klanten zo kwijt. Ik, ik vond je bouwt, bouwt, bouwt zo'n relatie... Sorry. Zo. Nou, ik, ik zit te denken aan, aan die fascinerende, dat fascinerende jubileum van de koningin van Engeland uh, afgelopen ja, week gisteren, ja, live gisteren. op televisie. En ja. dat alle oude rock- en popsterren uh, voorbij kwamen en sommige gehavend en anderen minder gehavend. Sommige stonden nog, toch nog goed, goed op de benen. Hè? Er waren ja. een paar aan het hoela hoepen. Ja, ja, ja, hele is nummers is, is, lang. Ja, inderdaad, is inderdaad, zo'n Grace Jones die daar toch in, in, in de jaren tachtig al uh, in, in Parijs op de tafels danste. En, uh, ja, dus, die is nu eh, 64. Hè? Die is 64 ondertussen. Die in de gevangenis gezeten heeft veel cocaïne. Die, nou ja, het wildste beest van het westelijke halfgrond in die tijd. Ja. En het is ook iemand waar ik in die tijd af en toe wel mee te maken had. Als ik bijvoorbeeld op reis was, ik was in Mexico of Canada, ik weet niet, ik belde naar huis. We hebben afgesproken tijden, uh, bijvoorbeeld 11 uur s'avonds bel ik. En er werd de telefoon opgenomen door Grace Jones. Who do you think this is? Dus he, he, geen idee. He, is, is Plonja. Nee, nee. Oe, oe, de, dan was het Grace Jones en die was, die was dan in Amsterdam en die was dan op bezoek. En dan hoorde ik op de achtergrond dat er een flink feest gaande was. <laughs> en ik was gewoon aan het werk. En thuis was het was een het, was het, was flink, flinke dolleboel. Ja. He, dus ja, dat gebeurde ook. Je bent er wel deel van, maar ja, je, moet, je moet toch wel, je moet gewoon doorwerken. Ja. Het, dan maak je het mee. Want als je, je kan een keertje afbellen en zeggen van... nou, nee, het lukt me niet, hoor. het is zo ontzettend laat geworden. En ze zeggen nou, ja, goed, dat begrijpen ze wel. geintje moet kunnen. Maar als je het volgende week weer doet en de week erop... dan is het echt afgelopen. Dan is die carrière je bent, ook meteen voorbij. Dan is de klant, de klant weg en is je carrière zo voorbij. Ja. Dus dat natuurlijk niet. Hoe, hoe, hoe zich het lichamelijk verval uh, bij jou op een gegeven moment manifesteren... maak je eigenlijk meteen in het begin van het boek duidelijk met een anekdote waarin je, ja, ik kan niet anders zeggen, genadeloos afrekent... met de schrijfster Margriet de Moor. Bij wie jij uh, een portretsessie uh, doet voor een blad. Ja. En die jou, ja, heel arrogant benadert. Ja, wie, wie uh, rekent genadeloos af met wie, vraag ik me of dan. Het was eigenlijk haar plan met mij genadeloos af te rekenen... als ik niet zou doen wat zij zei. Vertel eens. Dat vond ik heel erg raar. Ik heb echt nog nooit meegemaakt zoiets. Dat ik, dat ik gewoon met de... Uh beste bedoelingen, met mijn kennis en vakmanschap en ervaring... proberen een mooie foto van iemand te maken... en iemand er zo weinig vertrouwen heeft in mijn kunnen... dat ze voordat ik uh, vertrek nog van dat ik er wel voor moet zorgen... dat, uh, dat, uh, dat ze die foto's even te zien krijgt. Dat ze anders voor uh, zal zorgen dat ik nooit meer voor dat blad werk. Dat ze dat wel even zal regelen. Nou ja, dan, dat begrijp ik dan echt niet. Dat iemand, dat iemand dat kan zeggen, zeker zo iemand zoals zij... die fantastisch mooie boeken schrijft... En die een achtergrond heeft, die weet. die een kunstzinnige, een kunstzinnige achtergrond heeft. Achtergrond heeft die, die, die weet hoe dingen tot stand komen. Die, die, die, ik heb er geen enkele, een, enkele baat bij om een slechte foto van haar te maken. Uh, met mijn kennis, vakkennis, kan ik dat makkelijk. Ik kan net zo goed een hele slechte foto van iemand maken hmm. als een goede foto. Uh, waarom zou ik dat doen? Uh, waar, waarom ze, ik was geen enkel punt geweest om haar die foto te sturen. Dat is eigenlijk normaal, dat doe je normaal. Ik vond het zo'n rare opmerking. Het, het, ja, het kwam bij mij ook al. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik, ik kom het komt op mij ook over ja. als een hele rare opmerking. Maar tegelijkertijd dacht ik. Waarom heeft dit er zo ingehakt eigenlijk bij Bart van Leeuwen? Het was wel op het moment van je rentree nadat je ziek was geweest. Ik was helemaal. Ik was, je lag op de grond, Ik kon nauwelijks op mijn poten staan. Ik was proberen opnieuw aan het werk te gaan. Mm. Ik. Uh, ik, ik, ik schrijf het ook. Ik, ik vertel haar dat ik wat, wat ik heb. En vervolgens stel ze me voor om even boven te gaan kijken. Ik vertel haar dat ik geen trappen kan lopen. Ik begrijp helemaal niks van die vrouw op dat moment. Mm -hmm. En, en ik, had, ik had het. Misschien heeft ze dat uh, als een soort zwakte van mij gezien en daardoor geen vertrouwen gehad in, uh, in wat ik deed. Mm -hmm. Maar dan, dan nog vind ik iets. Je, zo, wat zij toen zei, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Nee. Je bent Je Op dat moment was jij uh, heel kwetsbaar omdat, je, ja, omdat die auto-immuunziekte bij je was geconstateerd. Kun je vertellen op welk moment die ik, zich manifesteerde? Ik was geopereerd al. Ik, was al uh, ik had een hele zware operatie achter de rug. Ik ja. probeerde langzaam op te krabbelen. Ik wilde kijken of ik nog kon werken. Ik, ik had een paar dingetjes gedaan dat, uh, dat was meegevallen. Zoals een foto van, met Caries van Houten. Omdat het gewoon iemand was die heel prettig werkte en gewoon onmiddellijk... Begreep wat ik, wat ik wilde, was ook in mijn eigen omgeving. Dus een foto van Caries van Hout van ongeveer tien jaar geleden? Ja, in het begin 2000. van haar carrière. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik had een paar dingetjes gedaan. Ik had Marcel Wanders gefotografeerd. Het, uh, dus het ging eigenlijk wel. Dus ik, ik, sorry, maar dit was eigenlijk een soort van. zo'n ontzettende klap. <laughs> Dat, uh, ja, dat kan niet als ik dit... En, en ik moet dus echt gewoon harder werken dan ik ooit moest. of Het kost me meer inspanning. En als dan dit soort dingen gaan gebeuren... Nou, dit wordt beginnen wel erg zwaar te worden. Maar bedoel je eigenlijk nu ook te zeggen... En heeft die anekdote op die manier dus ook een plek gekregen in je boek... Dat dat je de das omdeed, emotioneel, op dat moment? Het was op dat moment een enorme harde tik, ja. ja het is, daarna is gewoon gebleken dat het fysiek niet, echt niet meer ging na een opdracht die ik daarna deed. Maar dat was emotioneel het, het, het gekste wat ik ooit meegemaakt heb. En op dat moment zeker... Uh, misschien zijn er wel gekkere dingen geweest, maar die, die ik me niet herinner. Ja. Maar, maar dat was op dat moment was helemaal tegen het verkeerde been. Dus toen ik van, dit kan niet. Dit, uh... Ik kan niet verwachten natuurlijk van iemand dat ze volledig begrip hebben... voor, voor hoe ik me voel en dat het uh, erg zwaar voor me is. Dat... Maar om dit, wat, wat zij toen op die manier zo tegen me zei, zo er even uit flapte. Ja, nee, dat ging wel ja, te ver. ook hierin zag ik ja. weer een patroon. Ja. Namelijk, het was met een hele grote arrogantie dat je in de hoek werd gezet. Ja. En het kwam je misschien ook wel weer bekend voor. Dat is dus een extra gevoelige plek, natuurlijk, sowieso ja. al. Door iemand die haar sporen in de kunst al verdiend hebben misschien omdat het weer uit kunst hoek waarde. misschien Wat? dat, dat er mee te maken heeft Wat ik heb was? de verbanden niet zo erg gelegd ik heb, ik heb meer gewoon het, van het moment het moment zelf als heel erg daar ervaren ja. en dat aansluitend daarop schrijf ik dan ook begin ik dan ook te vertellen hoe, hoe ik zelf eh, ik, ik vraag me dus af waarom waarom doet ze zoiets en dan, dan vraag ik me af, is dat omdat ze misschien denkt... dat kunst zo'n verheven zaak is? Mm -hmm. Dat ze daarom denkt dat ze zoiets kan zeggen... omdat ze zichzelf zo verheven voelt en zo'n geweldige schrijfster... en kunstenaar is. En dan ga ik vertellen dat het voor mij allemaal... dat kunstenaarschap niet zo belangrijk is. Dus het is echt een, een, een heel zwak punt voor me. Ja. Wat was het moment dat jij uh, voor jezelf... 100 zeker wist uh, dat de ziekte... Dominanter was dan jouw, uh, ja, dan jouw wil mijn om te, ja, wil om door te gaan met de fotografie. Het kostte me te veel moeite om te maken wat ik wou. Het zag er niet meer uit zoals ik wist, uh, wilde. Het. Ik wist dat het beter kon. Dat zag je zelf? Ik zag zelf ja dat mijn werk niet meer was wat het, uh, wat het had moeten zijn. De opdrachtgever zag dat nog niet? Nee. Nee, nee, nee. Maar ik wist hoeveel moeite het me kostte. En ik wist gewoon dat er meer in dingen meer in ingezeten zou hebben... als ik in fysiek betere staat was. En ik wilde Want hoe dat... manifesteerde alles zich fysiek? Je ogen zijn heel erg achteruit gegaan? Mijn ogen zijn heel erg achteruit gegaan. Ik kan gewoon moeilijker focussen. En dat wisselt natuurlijk ook. Ik kan geen zware dingen meer sjouwen. Ik kan het licht niet meer verzetten. Ik kan niet even boven gaan kijken of dat misschien een leuke locatie is. Ja, dat kostte te veel energie. Uh, noem maar op alle... Ik kan alles. Een heel klein beetje. Een heel kort. Dus, uh, en fotografie is toch heel, fysiek heel intensief en toen ik gewoon merkte dat het werk gewoon niet meer was wat het kon zijn, dacht ik, nou dan stop ik ik wil niet langzaam afglijden omdat iedereen en, al weet dat glij, het achteruit iedereen weet gaat. het al, van nou ja mm -hmm. dit is een heel makkelijk klusje dan kunnen we, uh, dat is niet zo moeilijk, dat is misschien leuk voor Bart D dat wilde ik niet meemaken en het uh, was beter, gewoon, beter om te stoppen het was, het, was, het was ook gewoon niet leuk meer. Het hoe werk was, was niet, niet prettig meer. Hoe was het om te stoppen? Of hoe is het om gestopt te nou, zijn? Nou, eerst, was het, eerst was het, uh, kwam ik toe aan, aan dingen die ik altijd had willen doen. Uh, mijn dia's een keertje uitzoeken. Ik had nooit een boek gemaakt. Ik wilde graag een boek maken. Dus ik ben, ben, ben begonnen met mijn dia's uit te zoeken. Ik ben nog steeds bezig met mijn dia's uitzoeken. <laughs> dus het, schiet, het schiet wat dat betreft niet heel erg op. Er gebeurt wel iets, maar... Het... Uh, uh, ja, er komen dan andere dingen voor in de plaats. Zoals bijvoorbeeld nu dat schrijven. Is dat inderdaad, is dat iets, is dat een nieuwe weg van Bart van Leeuwen? Het is niet helemaal een nieuwe weg. Ik, ik heb altijd al een beetje geschreven. Ik heb altijd heel veel dingen in het boek zijn ook regelrecht overgeschreven van aantekeningen die ik die al eerder maakte. En dagboeken ja. die ik, die ik ook al twintig en dertig jaar geleden bijhield. Zelfs dingen uit mijn, uit mijn jeugd. Uh, zo kleine krabbeltjes uh, die ik bewaard heb, dat zijn agenda's waar ik af en toe een vol volschrijven, wat ik nu meemaakte. Hoe het licht was, hoe de locatie was. Dat soort dingen. Dus, en daar heb ik nu uh, tijd voor. Het, uh, ik kan me herinneren dat, dat mijn moeder op een gegeven moment... ik was dat ik een jaar of zeven, 16, 17 was... voor wat wil je nou worden? Toen zei ik, wil eerst fotograaf worden... dan cineast en dan schrijver. Hmm. Toen zei ze natuurlijk, waarom me niet meteen schrijven dan? Zei ik zei, ja, ik heb nog niks meegemaakt. En nu begint ik te denken... Nou, misschien heb ik langzaam al <laughs> voldoende meegemaakt... dat ik wat kan gaan schrijven. Ik vind het heerlijk namelijk... Ja. He, het, is, het, is ook, het is niet altijd, altijd fijn, maar... Uh, ja, therapeutisch is misschien wel een groot woord. Maar ik, hoor, ik, ik denk zoveel na over allerlei dingen. En dan is het zo fijn als ik het dan een keertje opgeschreven heb. Dan stopt die gedachtenstroming, in ieder geval wat dat betreft. Dan is dat even klaar. Ja, want je schrijft... En dan schrijft, kan ik weer over iets anders gaan, gaan, gaan Je schrijft gaan dat je heel veel... Um, uh, dat je soms denkt over de dood en veel over het leven. Ja. ja. Dat, dat vond uh, ik wel een... een... Ja. ja, je hebt altijd die kwestie van is een glas half vol en half leeg? In jouw geval is die nog steeds half vol. Ja hoor. Terwijl er heel ja. veel mensen om jou heen ook tegen ons zeiden van... Uh, misschien was ik wel van dak gesprongen als ze mijn passie, mijn liefde... zo hard, hardgrondig en hardvochtig afgenomen hadden. Ja. Zoals bij jou is gebeurd door de ziekte. Ja. Maar jij hebt er toch weer een min of meer vrolijke... Ja. Ik heb, ja, ja, ik heb foto's nog en dan schuif ik mee en dan maak ik weer een boek op die manier zoals ik het wil. En dan ga ik zitten in de computer en dan maak ik weer een ander boek en een ander verhaal. En dan kijk ik hoeveel lege stoelen ik overal over de hele wereld gefotografeerd heb. En dan heb ik voor mezelf weer een heel boekje gemaakt van alleen maar lege stoelen overal. Ja, ja. Op die manier fotografeer ik eigenlijk mijn foto's opnieuw. En met het schrijven uh, ja, creëer ik eigenlijk ook beelden. Probeer ik in ieder geval ja. een soort van, van, van beelden te, te schrijven. Zodat anderen zich voor kunnen stellen wat ik zag. Het, uh, ja, dat blijft doorgaan. Het zit een beetje in de familie, geloof ik ook. Want het zijn allemaal, allemaal mensen die of met muziek of met beeld uh, bezig zijn. Ja, maar de depressie heeft geen vat op je gekregen dan, of wel? Nee. Nooit? Nee, nee, nee, nee, eigenlijk niet. Is dat een besluit geweest? Nee. Ik heb me door die ziekte zo ontzettend goed gerealiseerd wat, ik, wat er weggevallen is. Dat, ik, ik, dat schrijf ik op een gegeven moment ook. Ik zie zo ontzettend goed de parallellen met wat er nog meer weg zou kunnen vallen. Ik ben zo ontzettend veel dankbaarder geworden voor wat er nog over is. Voor wat er wel nog is. Veel dankbaarder dat ik vroeger was voor het hele pakket. Ik kan nu veel meer en ik, ik, ik geniet meer van de dingen die over zijn. dan ik vroeger genoot van, het al die, geheel, van, van alles bij elkaar. Dat paradijs wat ja, je hebt. Ja, dat is een soort van bewust, bewustzijn, een soort van. van, van, van uh, openbaring bijna. Dus, uh, en wat dat, betreft, wat dat betreft is het. Ja, ik wil niet zeggen dat het is een geschenk hoor. Dat natuurlijk niet, want ik zal er alles voor geven om het, om het, om het niet te hebben. Maar. Het is wel een eye-opener geweest voor, voor uh, het, het gemak waarbij ik... en ik denk ook heel erg veel andere mensen voorbij gaan aan het feit van dit leven. En wat eigenlijk een geweldig, geweldig feest het is. Ja. Om gewoon dagelijks uh, je goed te voelen, om, uh, om, om bezig te zijn. En dan wordt er wordt enorm veel tijd vandaan met ontzettend zeuren en klagen... over dingen die in mijn ogen nog helemaal niet zo erg zijn. Kun, je heel, kun, jij, kun jij door onder deze, in deze conditie waarin je nu bent? Ik bedoel, is, oh, dit, zeg, oh. is dit gewoon, dit is jouw leven zoals het nu is? Of, of ga jij nu achteruit ook nog heel erg? Ik ga fysiek natuurlijk achteruit, omdat ik, omdat ik me niet goed kan bewegen. Mm -hmm. dus, dus, dus ja, je moet je bewegen iedere dag. Ik kon, tien jaar geleden kon ik nog aan de meedoen. Ik kan echt niet meer. Ja, ik word als mijn zwaarder door de prednisone. De prednisone die heeft allerlei bijwerkingen. Je bent 40 kilo aangekomen, geloof ik, ja, ja, zoiets. Ja, ja, ik ben nu... Het uh, ja, zal tegen de 40 kilo zijn, uh -huh. ja. ja. Het, uh, en het, het, ik heb glaucoom, ik heb staar, ik heb botontkalking... suikerziekte ligt op de loer. Er zijn, er zijn allerlei uh, bijwerkingen waar ik ook weer medicijnen voor, voor moet slikken... die ook weer bijwerkingen hebben. Ja. Dus het, uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Dus, iedere dag is uh, fantastisch meegenomen, hoor. So. Bart, ik hoop dat je nog heel veel boeken gaat schrijven. Want je hebt het gewoon mooi opgeschreven. Nou, Dank je wel. Uh, ik ga nog één keer zeggen, nabelichting, Bart van Leeuwen, hij is onze gast. Hij schrijft nu op zijn tegel hopelijk iets waar wij gewoon weer de hele... <lacht> dat hij heeft al heel veel gezegd waar we de hele avond op door kunnen, maar er komt nog iets bij. En dan vertel ik alvast dat Alice de Bruin zo meteen in twee dingen gaat praten met Peter Kapitein, medeoprichter en ambassadeur van de Alpdues, en met biotechnicus Sjoukje Hiemstra over een onderzoek naar de walvis, die vandaag op de boeg van een containerschip in Haven is binnengevaar. Ik heb dat gezien, ja. gruwelijke beelden. Bart van Leeuwen, hij schreef nabelichting. Fotograaf, modefotograaf, schrijft op zijn tegel. Niets is echt. Niets is echt. Het is allemaal illusie. Net zoals de fotografie. Precies. En de literatuur. En de literatuur. Leuk dat je hier was. Dank je wel. Ik vond het erg leuk. Dank je ook. Meneer Van Leeuwen, dit was aflevering 2485. Morgen ontvangen wij schilder Groen Vermeulen. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ze moesten onderduiken. Toen kwam de oreille SS 6 halen. Werden verraden. Ja, waarschijnlijk mijn zwagen